88 kilometer file. Ik noem de files in de randstad vanaf 3 kilometer. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij 1 4 kilometer. A9 ook maar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Afrit Haarlem, Zuid 4 kilometer. Verderop bij Bad Hoefdorp nog eens 3. A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Maarn 3 kilometer. A15 Nijmegen richting Gorkum, Tussen Ochten en Tiel 5. A16 Breda, Rotterdam. Voor de Van noordbrug 3 kilometer. A27 Almere utrecht Voor Beeldhoven 4.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 music and all Sire on each. It's our occupation, we're a dancing nation We keep the pressure on every night And Explanations are complications We don't need to know the where a why, why?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 80 is hier Esot en Simpson en Salads Solid. Wat langer duren, dat schot uit voor deze van, de van eh, SVJ Simpson. Lekkere muziek uit de jaren 80 bij Steve M. Zonvoort. op zaterdag met Solid as a Rock. Inmiddels kwart over twee geweest. Albert oh, Jan vertelde het al, we hebben vanmiddag een gast. Zijn naam is voor eh, intemie Jan Bloem. <zien> ja, u begrijpt het luisteraars, Jan Bloem zit in de bloemen. Maar hij heet officieel Jan Klein. Jan, van harte welkom. Goedemiddag. Wij kennen elkaar eh, al, al wat langer, dus we kunnen elkaar toetwaaieren. Eh, vorige week las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 Dat hebben we uit de krant vernomen, ja. Ja, ja, dat, ja jullie verdemen nog eens wat uit de, uit de, uit de krant, ja, de communicatie hè? Communicatie is niet helemaal zoals het zijn. Maar, nee, er is volgende week is er een, een ronde tafelvergadering over hoe de, gemeente moet of hoe de gemeente communiceert met... dat zou bij jullie, die communicatie ook iets beter kunnen doen. Dat worden. zou inderdaad beter kunnen, ja. Want, uh, en daar, ik als standvoorter, mag ik me inmiddels noemen, uh, zou ik het ontzettend jammer vinden als de markt zou verdwijnen. Als ja, daar... nou, dat, dat mag gewoon niet maar, gebeuren. Ik denk dat ook de burgers dat niet willen. Nee. En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 Roze. <laughs> of zoiets. Maar goed. Is er, kan je inschatten of er op korte termijn weer overleg is? Of hoe de traject... Nou, dat, dat loopt dus niet tussen nee. mij. Dat, ik nee, ben sorry. ook de spreker van de markt. Klopt. Dat doet meneer Breuren. Dat is bekend van Jantje Plantje. Ja. Die doet dat samen met, met mevrouw Bleker. Ja. En ik hoop dat het op korte termijn allemaal geregeld zou kunnen worden. Ja. Want het kan niet zo heel moeilijk zijn. Denk. Er was een ondernemer op de Krocht die, die had het al over van zomer zou de markt er al kunnen staan. Ja last dat ook, ja. Ja, jij ja, ja, last dat ook. Ja. Ja. <laughs> maar goed, dus er zullen natuurlijk wel een paar voorzieningen moeten worden getroffen. Ja, ja, ja. We moeten denken hoofdzakelijk aan stroomvoorzieningen. We hebben nu ook alleen maar stroomvoorzieningen. Ja, jullie, we hebben, ja, geen ja. hebben geen watervoorzieningen. We nee, hebben geen nee, watervoorzieningen. Daarom vroeg ik in het vorige gesprek ook: van, jij, voor je plant je eigen water. Nou, voor mijn bloem in dit geval. Een ja, plantje die haalt het ergens bij de buren. Dat, dat kan ook. Uh, ja. Goed, het zou natuurlijk ideaal zijn als hij een eigen wateraansluiting zou hebben. Dat maar het ja. voornaamste is elektriciteit. Elektriciteit is het allerbelangrijkste. Dus logistiek zou ik zeggen: dus met een eenvoudige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 zijn ja natuurlijk ja, best. dat we als hier ja. ook graag volgen ja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 Schat, je krijgt voor mij een bossie rode rozen. Zeg nou toch ja en niet nee, toe gaan mee. Happy together, perfect met z'n tweeën. Een bossie, een bossie, een bossie rode rozen. Een bossie, een bossie, hey hey hey, Een bossie, een bossie.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 Want inderdaad, het is uh, even half drie, dag betekent hoog tijd voor het weerbericht bij CFM. Goedemiddag Lex van de Hoorn, welkom. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, niet vanaf het strand, het val me een beetje nee, tegen. We zijn niet blij je te zien. Nee, nee. nee ik kom hier liever niet. <lacht> nee, wegwijs ik doe, ik, doe dit ik doe dit liever telefonisch. Ja, ja, dat begrijp ik. Wij ook. Ja, want, als ik, want dan zit ik op het strand.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 Okay. Midden-Oosten, zo... Uh, Midden-Oosten, Midden-Oosten, Midden-Oosten van het land. Ten, <laughs> ten Oosten van Utrecht, zo uh, richting Enschede, zo, daar, daar regent het. Oké. Okay. Ja. hoe is hier? En alles wat ertussen zit. En, ja. en hoe is het hier? Hier, hier is het... Uh, nou, ik vind het vrij rustig weer.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 Nou, en dan uh, dinsdag, dan is het uh, wisselend bewolkt. En dan, uh, ja, dan moeten we toch weer de paraplu meenemen als we van huis gaan. En dan staat er een zwakke zuidwestenwind. En de temperatuur, die gaat weer omhoog naar de 14 graden. Hoppa! En de komende dagen blijft het dus aanhoudend wisselvallig weer...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 Oké, okay. maar je zat met 30 april, om daar even op, op, op, op, gauw even op terug te komen, zat je helemaal goed, hè? Ach, dan was ik blij. Ja, echt. Zo, oh. als ik erna zit, dan heb ik wel zo'n vervelende dag. Ja, <lacht> <lacht> en dat ik volgende dag, hè, na kan niet in de dag. 1 ja. mei, wat een weer, zeg. Oh. Dat ben ik vergeten. Ja, denk <lacht> gelukkig. Dat kan je ook beter vergeten. Goed, en als je dit nog wil nalezen, dan kan het op www.meteopagina.nl slash mobiel voor je mobieltje, op tv, kanaal 40 en op twitter. Uh, en dan vragen ze nogal op straat wat voor weer wordt.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 De week, dan gaan de temperaturen weer oplopen hoor En daar worden wij vrolijk van natuurlijk Dus vandaar de Bobby Socks op de Sonvoorts Radio it swing and let it rock and roll. Vandaag een hele belangrijke voetbalwedstrijd voor SV Salford. Daarvoor gaan we over naar Joop van Eerst. Goedemiddag Joop. Ja, goedemiddag heren en luisteraars uiteraard. Inderdaad een, een, voorzond, voor de in ieder geval een hele belangrijke wedstrijd, maar ook voor de gasten een hele belangrijke wedstrijd. Want mocht tegen Salford Casticum hier vandaag winnen, dan zijn ze definitief kampioen van de tweede klasse A. En dan kunnen ze niet meer ingehaald worden door uh, Aalsmeer, want die staat vier punten achter. Zandvoort uh, kan nog steeds uh, goede zaken doen in die derde periode. Daar hebben we het al zeer over gehad. Als Zandvoort wint, dan moeten ze volgende week nog van BVRW winnen. Dat is ook geen sinecure, want die staat uh, één plaats lager dan Zandvoort. Uh, BVRW heeft uh, 41 punten, Zandvoort 44 punten. Maar als dan die, die laatste zetten van dit seizoen, wat voor Zandvoort heel energiek is geweest eigenlijk, als die gewonnen mochten worden door onze plaatsgenoten, dan zijn zij kampioen van de derde periode. En mogen zij uh, deel gaan nemen aan de na-competitie voor een plaats in de eerste klasse. Zover is er natuurlijk nog lang niet. Uh, vandaag moet het dan gewonnen worden. En ik moet eerlijk zeggen dat uh, de eerste paar minuten, want het zit nu in de zesde minuut, dat er toch wel behoorlijk uh, de druk op heeft uh, bij Zandvoort. Uh, de, de keeper van uh, Kastikum heeft volgens mij nog geen bal gehad. En Bodevet Vett heeft al twee keer handig moeten optreden en dat doet hij natuurlijk heel erg beplaat. De vet die uh, zijn laatste, de laatste wedstrijd voor Zandvoort speelt en volgens mij überhaupt want hij uh, stopt aan het einde van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 Volgend jaar bij Zandvoort in de goal gaan staan. Uh, voor de rest, uh, wat hebben we vandaag? Ja, um, even kijken. Um, Ivo Hople staat in de basis. Uh, Michael Kuil staat in de basis. De rest is eigenlijk altijd hetzelfde. Bas uh, Lemmers, die uh, van de vooraf van de wedstrijd uh, werd uh, gepreteerd door de voorzitter van SS Zandvoort. Voor zijn 250ste, nee, uh, 251ste moet ik zeggen, uh, wedstrijd in het selectieteam. En ook um, um, Pascalus, tegen Van Ookanus, kreeg een. een, een, een, een, een en kreeg een prijs omdat hij 100 wedstrijden in het eerst heeft gesteld. Nou, dat zijn zo'n beetje de bespiegelingen aan het begin van deze wedstrijd. Kastikum drukt op het doel van Zandvoort. Er is een balbezit. De hoogte van het 16 meter gebied van SG Zandvoort. Ook een goede paas. Er wordt goed meegewerkt door jullie Sisson. Je hoort het. Kastikum, die willen geen. Gas over laten groeien. Soms probeert daar iets tegen te gaan. Eh, het staat als steeds 0. We spelen in de zevende minuut. Graag gedaan. Dankjewel Joop van Essen. En straks uiteraard veel meer over deze wedstrijd bij CFM Zalvoort. Maar eerst weer meer muziek. Ze heeft helemaal blij toen zij haar stem kwijtraakte. Maar ze, is weer <laughs> ze terug. heeft hem weer terug. Ze heeft hem weer terug, hoor je. dat over Jan <laughs> Emerald, how in the nights like this? Goed, uh, aangeschoven is uh, Tommy Brouwer. Tommy, welkom in de studio. Dank je En de aanleiding is uh, het volgende: Café Bluis. En Café Bluis is gevestigd aan de. Burenweg 5. Burenweg 5. Uh, die heeft een jubileum, het een zogenaamde 20-jarige jubileum. Dat is niet niks, van een golftoernooi. toernooi Klopt. 20 jaar geleden, dat doen jullie elk jaar. Dus we elk jaar, ja. ja. En uh, dus, uh, even snel gerekend, jullie zijn in 1993 mee begonnen. Exact. In, in uh, internationaal niveau dan. Ja, nee oké okay, goed. Daarvoor natuurlijk al een uh, petit comité. Nou, het is eigenlijk ontstaan door uh, iemand die op reis was uh, aan, uh, in Engeland. En die. Uh,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 Ja, dat, dat wil ik nog zeggen. Er Gaf je te wijde grondjes of ja, zo? Ja, er of? zijn er een paar die mogen er geen eens komen, volgens mij. dus uh, oh, oké. Okay. <laughs> dat tezijde. Goed, maar nu gaan jullie naar Italië. Eindelijk. En ja. waar in Italië? In Armeno, dat is een klein bergplaatsje bovenop een berg. Uh, dat ligt tussen het Lago Maggiore en het Lago di dus uh, En... Uh, het is, ik geloof, 20.000 inwoners of zo. Was die golfbaan al bij iemand bekend? Of hebben u gewoon een dartpijl uh, op wij Italië genomen? Wij hebben de laatste jaren uh, via een Italiaan... Kijk, daar komt al het groei vandaan, dus... Ja. Uh, <laughs>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 Goeie berichten terug. goede berichten uit Zandvoort. Goed, terug. Even gestoord, Tommy. Maar ja, dat is de actualiteit, hè. Het is dat ik betaald <tie> krijg, dus om hier te wijzen. Anders was ik wel op het circuit, dan wel op het voetbalveld. Oké. Okay. Nou, wij volgen het dus zo, dus je nu met 1-0 voor. Helemaal goed. Terug naar uh, de golfbaan. Jullie spelen meerdere banen. Dus nee. Wij spelen altijd, de, de bedoeling is minimaal uh, drie banen te spelen. En uh, die varieert van loopafstand tot een uur rijden.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 mooi shirt hebben kunnen Kruiden. bewerkstelligen dit die keer, met, met mooi borduurzucht erop. En dat zijn collectors items hè? Eigenlijk. Absoluut, want die, ja? dit, dit, dit is een marineblauw shirt met wit uh, geborduurde letters erop en uh, het is een kwaliteitsshirt en als het geborduurd gebo is, tonen, dan verkleurt dat ook niet grauw en dat gaat echt heel erg lang mee. Zeker dat spul van de beach in, zeg maar. Oké. Okay. Goed, de reis gaat naar Italië, jullie gaan een week, jullie We hebben één rustdag, nou, dat, dat echt, dat ben ik wel blij voor jullie, dat jullie een rustdag hebben, want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 Oh, heerlijk. Nou, geniet ervan. Dankjewel voor je komst naar de studio. Zometeen het volgende uur van dit programma. Daarin uiteraard Autosports. Ga naar het circuitpark Zonvoort. Naar Willem van deze voor de ADAC GT Masters. We hebben uiteraard het voetbal. SV Zonvoort staat voor. Dat is goed nieuws. En heel veel andere items. Gewoon blijf luisteren naar de Zonvoortse Radio.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 Het plein is traditioneel de plaats waar links Frankrijk zijn overwinningen viert sinds de Franse revolutie, waarin 1789 begon. Hollande vroeg gisteren Nicolas Sarkozy. Sarkozy is de elfde Europese leider die sinds het begin van de crisis in 2008 is weggestemd.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 Op de A2 bij Budel is vanochtend een vrachtwagen door de vangrail gereden. Bestuurder is gewond geraakt. Vrachtwagen reed in de richting Eindhoven en is op de andere rijbaan beland. Daardoor is de A2 richting Eindhoven dicht. Richting Maastricht is alleen één rijstrook open. Er is een file ontstaan van enkele kilometers. Het weer: zon afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS journaal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staat 80.